met het NOS-journaal. In Katwijk en omgeving zoeken familie en vrijwilligers al bijna een week naar een vermiste man van 33. Guido de Graaf werd zondagavond rond kwart over acht voor het laatst gezien in zijn woonplaats Katwijk. Vandaag doorzochten tientallen vrijwilligers met speurhonden het duingebied tussen Katwijk en Scheveningen. Gisteren werd ook al in de duinen rond Wassenaar gezocht. De familie van de vermiste Guido zegt geen verklaring te hebben voor zijn verdwijning. In het Zeeuwse Oud Vossenmeer heeft de politie meer dan 20 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen, na een tip. Het vuurwerk lag in een rijtjeshuis. De politie schrijft dat je er niet aan moet denken wat er was gebeurd als het was ontploft. Omdat één zo'n explosief de kracht van een handgranaat heeft. Eén bewoner is opgepakt. In India is een passagierstrein tegen een kudde wilde olifanten gebotst. Het ongeluk heeft aan zeven dieren het leven gekost. Een jonge olifant raakte gewond... Door de botsing liepen vijf wagons uit de rails, maar 650 passagiers in de trein bleven ongedeerd. De machinist zag een kudde van zo'n 100 Aziatische olifanten het spoor oversteken. Hoewel hij remde, kon hij niet voorkomen dat verschillende dieren werden geraakt. Botsingen tussen treinen en olifanten komen vaker voor in het noorden van India. In Frankrijk is de beheerder van het presidentieel zilverwerk opgepakt... Hij wordt verdacht van diefstal en heling van porceleinen serviesgoed en zilverwerk uit het Elysée, het presidentieel paleis. Het gaat onder meer om kopjes, schotels, borden en champagneglazen. Het Franse OM zegt dat de waarde van de gestolen voorwerpen vele duizenden euro's is. De serviezen worden door de Franse president gebruikt bij staatsdiner's en andere gelegenheden. Ook twee handslangers van de man zijn opgepakt.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 Kom in het laatste uur alweer. Zeven de best voor les. Ja, he. zo heerlijk. <laughs> ja. Hey, um, ja, ja. Uh, ja, gaan, ja, gaan, maar, uh, ja, gaan we. Uh, ja. ja, natuurlijk. Inderdaad. Maar hebben wij ook nog iets gehoord van uh, de sterren staan goed? De sterren staan goed. Nee, uh, ik heb Frankie en uh, uh, Goldie. Uh, Frank, uh, Frankie is ghost van yeah, Hollywood. Ja. Yeah. Uh, yeah. <laughs> ja. Word je geghost? Geen idee. Maar ik denk dat hij ergens blijft hangen. Oké. Okay. Hey, jammer. Ja. Waar woont hij, uh, meneer? Uh, Amsterdam. Ah, ja, maar, dus, maar Goldie uh, woont dus wel in... Uh, Goldie komt uit Zandvoort, ja. Okay, ja komt ja. uit Zandvoort, want dan kan hem gaan. Ja. Of ze daar nu nog woont, dat uh, durf ik niet uh, van mij te garanderen. Of Zandvoort of Haarlem. In ieder geval uh, in de buurt. Ja, nou, ja, we gaan nou... het kijken, uh, vandaag alleen maar, of tenminste de laatste uur alleen maar, hebben over uh, met Devon. Ja. Het dus ja, is een, uh, een hele special. Uh, yeah. Ja. Aangenomen uh, dat Frank hier niet meer, uh, niet meer komt. Nee, nee als nee, we van nee. binnenpallen, dan uh, dan, ja, dan, ja. Maken we dan, is dat ja, natuurlijk dat, helemaal dat, goed. Dan, ja, we dan sturen dan we gewoon ja. weer naar huis. En, uh, ja. Te laat. Te laat. Je tijd is geweest. Ja. <laughs> ja. Nee, Zo, ja. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Of uh, uh, eerst een plaatje draaien? Nou ja, we gaan nog even een plaatje draaien. Wat, wat heb je, jij heb je al de Kelly familie uh, gevonden? Ja, die heb ik. Die oh. heb ik ja, ja, ja, zeker. Oh, oh, oh. Ik, um, lekker, Kijk, je, ik heb, ik heb een uh, lekkere drukke dagen gehad. Want het is, uh, is toptijd voor, voor artiesten. In één klokje zwaarder. Uh, wat zeg je? In één klokje zwaarder. Ja, ik dacht het dacht, doe een beetje mannelijk. Dacht, oh. Ik probeer het. Ik probeer het. Oh. Nee, maar uh, ik wil eigenlijk uh, sowieso Kerst voor iedereen zingen, natuurlijk. Want het is een kerstliedje. En als het dan uh, lekker klinkt. Maar je dat ook? En, en, en, en, en het lukt, ja, dan moet het ook voor jou. En uh, als, dat, als dat lukt, dan, uh, dan lijkt het zonder jou. Uh, wil ik dan ook al, nog wel zingen? Zonder uh, jou. Uh... Mijn. Maar dan wil ik het inderdaad zonder jou zingen. Uh, ja, Toen doen? Niet. alle luisteraars weg. Ja, Alles. ja precies Ik kan niet tegen die groeps terug. En, uh, maar ik dacht, ja, altijd van jou zijn kan je natuurlijk in knallen als je denkt, nou wat leuk. Of natuurlijk uh, mijn stormzingel... kan je er ook natuurlijk nog in knallen als je denkt. Ja, wat leuk. De, de, ja, die zal vast nog wel uh, voorbij komen. Leuk, maar we beginnen met. Ja, we laten, uh, we laten de Kelly Family even. Ja, gaan, want Kelly dat is uh, ja, een uh, uh, rock die. Uh, was ik echt, echt fan van de Kelly Family, hoor. Hoe lang is dat geleden? Hoor? Nou, nou, 50 jaar. Ja, oh, ja, dat onfeer. was zo'n mooie tijd. Hè. Dus ik was ja. vijf. Ja, even kijken. Het nou, Opa. Who Comes With Me, dat is inderdaad ergens 1977, ja. uh, nou, ja, uh, uh, 78. Oude weer is dat. Oh, nou, ja, vol, volgens mij was het gewoon een normale single. Nee, uh, nee, nee. Nou, we gaan hem naar huis toe. The Kelly Family en Who Comes With Me. Mens. Ja, ah. mooi hè, mooi <laughs> hè. comes with me. Oeh. En dat allemaal uh, gezongen door de Kelly Family. Ja, dat waren toch allemaal aparte stemmen bij elkaar. En dat is jouw favoriet, erop? Ik uh, vind dit gewoon een leuke uh, ja, kerstplaat. Ah ja, ze hebben een heleboel uh, leuke nummers wel hoor. Want uh, ik bedoel, uh, Sometimes Wish I Was an Angel of uh, a Mama of uh, ja, dat soort nummers. Het uh, zijn mooie ballads. ja. Ik ja, ja dat ken, ken? ken ik allemaal niet. Nee. Nee. Nou ja, dat is jammer, jongen. voor jullie, ja. ja. Voor de rest, ik ken alleen dit nummer, maar dat niet, vind ik leuk. Ja, lekker oud. Ja. Oud en Wat, vertrouwd. Ik weet wel, mijn zus zette dat op. Volgens mij is uh, een van de eerste plaatjes uh, die ze had. De uh, Kelly Family. Ja. ja, dat was toen een, een mooi singeltje. Ja, dus zij is zes jaar uh, ouder dan ik. Dus uh, dat klopt dus wel, ongeveer. Hmm. Zal het uh, in jaren 75, 76, zoiets? Ah ja, het is uh, ergens ja. midden 70, ja. ja. Ja, en ik denk als je jong bent, dat het er goed in glijdt, nummer. Ja. Dat glijdt ja, ja, er perfect ja. in, ja. Zo ja. so is het naar Devon. Ja, ja. Vertel. Die, die, wat is, vertel je? die is die vertel. hier vier vertel. uur te ja, wachten. Ja, die is vier uur, uur te wachten dat het eindelijk om mij gaat. Ja, nee. eindelijk. Ja, nee. Wie ben je? Ja, wie ben ik? Moet je vier uur mee presenteren en dan uiteindelijk ja. oh, ja. hey, he. ja. kom je aan... Uh... Dat is een eer, hè? Maar, je, maar, je... maar, maar, maar heb je ook een nummer bij je? Ja. Oké. Okay. Natuurlijk nee, nee, heb ik... Ik zit hier nee, met nee, een nee. iPadje voor me, wat hij had tegenwoordig. Nou, uh, heb je hem ook ingeplucht? Nee, nee, nog niet. Nee, nee. Ja, dat bedoel ik. Maar hij begint toch eens met zijn plaatje. Ja, maar gaan we ondertussen ja. vast inpluggen? Heb jij gevraagd of ik Lug het moet inpluggen? Ja, ja, ik heb het niet gevraagd, dat vraag ik nu. Maar dat stoeltje <laughs> heb jij toch geen gebruik? Of, nou, of maar we, uh, we kunnen hem altijd even uitlenen. Oh, oké. Okay. Nou, ja, maar ja, Richard, mooi. ik denk ja, dat jij gaat beginnen euh, bij jou. Ja, ja ga ja, gewoon even verder. Als, als Fred dat nee, even kan inpluggen, dan... Nou ja, dat was... Ja. Als de morgen uh, is het, gekomen. Als jij even je mond houdt. <laughs> <Ja, okay. laughs> bevalt het medepresentateren? Hoe zeg je dat? Medepresenteren. Ja, mede ik vind het heel erg leuk, ja. Bevalt zeker, ja. Ja, zeker. Stel het je ongeregeld hier dan. Nou, ik vind het ook heel leuk om dan zo'n <laughs> nieuwsberichtje te mogen doen. En uh, dat, een, een eventje te mogen te vertellen ja, ja. wat er allemaal is. Ga je bij de dino's kijken trouwens? Ik ga ja, er zeker ja, wel naartoe, inderdaad. Ja. ja, Dat lijkt me wel leuk. Ja. ja, mij ook wel. Hmm. We kunnen een werkuitje organiseren. Oh, ja. Ja, ja. Zeggen we, ja, na ze de radio komen, ja. hoeven we geen entree te betalen. Ja, precies. Dan ja. gaan we gewoon kijken of het geïnteresseerd is voor een, een item. Ja, best nou, ja. leuk. Hé, hey Devin, hoe gaat het met je? Um, ja, het gaat de goede kant op. Het gaat de goede ja. kant op. Er het was zit, een pittig jaar. Er zit een ik soort zeggen. stijgende lijn in. Ja. Dat betekent dat je ergens lager ja. hebt gezeten dan waar je nu zit. Ja, inderdaad. Kun je er iets dat over klopt. Zeggen? Nou, ik ben dus. Uh, uh, uh, oh, dit jaar stond eigenlijk in het teken van mij dat ik dus mezelf dus weer moest vinden. <laughs> en dat ik ben natuurlijk heel erg van het, van het gezellige en van de grap en van de gronde, zeg maar. En dit jaar 2025, waar, waar ik dus net op mezelf ben gegaan uh, na een lange relatie. En uh, uh, uh, ik ook uh, op werkgebied, zeg maar, een andere koers op, op ben gegaan. Dus het, eigenlijk alles uh, wat eigenlijk van vaste waarde was, of wat bekend was en vertrouwd was dat veranderde. En dat heeft er toch wel voor gezorgd... Eigenlijk, dat het een heel waardevol jaar is... maar dat ik ook wel blij ben dat 2025 nu eigenlijk voorbij is... en dat ik wel weer zin heb in het nieuwe... Uh, in de positieve uh, momenten. Want het was, uh, het was, het was een, een best donker jaar. Ik heb daar veel uh, over kunnen gaan schrijven. Dus het is een inspiratievol jaar. Ah oh ja, dat zijn de beste nummers. Dat jongen. zijn de beste nummers inderdaad, ja. ja. Als, je, als je bijvoorbeeld uh, Freddie Mercury ziet... wat voor waanzinnige mm. nummers... die nog geschreven heeft toen hij al wist dat hij eet had. Ja. Dat is ja, echt wel uh, ja, ginnig. Ja, ja. Dat heb ik dus niet, maar uh, ik, ben, ik ben niet ziek. Ja. Nee, nee, ja, ik heb, ik, ja. Wat een geluid. Ik, ik dacht dat het toch even duidelijk is. Ik heb niet de heer. De heer, nee. Nee jongens, maar dat is dus verschrikkelijk <coughs> allemaal. Maar nee, dus qua gezondheid gaat het wel uh, goed. <laughs> <Gelukkig> maar. <laughs> maar qua mentale gezondheid was het even wat minder, zeg maar. Hey, en ja. uh, je hebt uh, tien jaar een relatie gehad, hè? Ja. Een ja. Onderbat, hè? ja, een, een dekkede. Dat nu ja. uitgegaan is. Ja. Dus ja. dat is echt... Uh, en ik, weet je, ik ben nu 33. En nou, het is nu dan bijna, en bijna een jaar geleden. Het is een jaar geleden trouwens al lang. Dus uh, dan ben je uh, 32 en dan, uh, uh, dan denk je... oh, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Uh, ja. En wie ben je dan eigenlijk ook? Hè? Mm. Dat is echt zo, want ja, ik was dus 22... Uh, dat, dat ik een, een relatie kreeg. Dan ben je natuurlijk helemaal in die ontwikkeling... En, en, en jezelf nog aan het ontdekken. En dan word je een duo, zeg maar. En dan ben je heel lang met iemand. Dus dat is heel fijn en heel vertrouwd ook. Ja. En dan uiteindelijk sta je er alleen voor, zeg maar... En wat, wat, wat is dan nog jou en wat was dan dat? Ja. Dus dat vond ik een, een, een, een, een mooie reis eigenlijk ook wel. Maar was je ook al zo ver, nou ja, tien jaar in de relatie dat je dan echt samenwoonde? één huis? Ja, had. ja, ja. Dus, en dat huis? Is, weg, is verkocht. Is, is verkocht? Ja. Oké. Okay, en dus ik heb, ik heb een eigen plekje ge gekocht. Ik, weet, je, dus is, weet je, ik mag helemaal niet klagen, hè, want ik zit op een prachtige plek midden in Haarlem. Wat ik al zei, daar is de oude &D. Ja. Uh, Dus ik ben echt goed terechtgekomen. Ik ben ook heel blij met het huis. Want het is echt een soort van een mooie basis voor mijn eigen... en vertrouwd gevoel weer geworden. Dus daar kan ik ook echt mijn rust vinden. Maar um, ja, het, ja, het is gewoon... Um, het is wennen ja. geweest. En je bent ook gestopt met je werk, hè? Ja. Kun je eens beschrijven hoe 2026 eruit gaat zien? Um, nou, ik ben... In, in de voorrecht dat, dat, dat, dat ik gewoon heel veel met muziek bezig mocht zijn. Dus er komt sowieso in januari een nieuwe single uit. En die heet uh, Ik ben gelukkig zonder jou. En dat is helemaal niet uh, richting naar de ex of zo zeg maar. Maar het is vooral voor mijzelf iets geworden van... Ik kan dus ook gelukkig zijn zonder een partner. Want ik, ik had het heel erg gelinkt aan maar met iemand zijn. En ik vind, was altijd heel erg uh, afhankelijk van wat de ander, andere mensen van mij denken. Terwijl je eigenlijk van jezelf moet houden voordat je, dat je natuurlijk ook weer de liefde kan doorgeven. Ja, weet de, de essentie is inderdaad dat je pas echt van een ander kan houden als je van jezelf houdt. Ja, inderdaad ja. En dat je nooit afhankelijk kan en mag zijn. Moet van zijn, partner, hè, nee. Daarin. Inderdaad ja. En dat is uh, wat ik zelf heb moeten leren ook. Omdat ik dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vond mezelf. Ik zette mezelf nooit echt op één. Eigenlijk altijd, uh, was, was ik altijd heel erg met andere mensen bezig. Ja, het is, het is niet zo dat je een soort verlating zou zetten. Nee. Nou uh, oh ja, dat kan ook, hè. Nee, oh nee. Het, uh... Nee, zie je mij nou wat aan te praten? GELACH nee. uh, <ja. lacht> Nee, nee, nee. Nee, nee. Sorry, ik heb wel ik was graag vreedzaam. aan. Zin, ik ik, ik, ik, ik. <laughs> ik kom niet meer bij We gaan ja, meteen bij nee, de <laughs> ja, We gaan hem langs met doorslaan. <doorzaken>. Ja. Ja. <laughs> nee, ja, nee, nee, nee, dat, dat niet. Nee, uh, dat, uh, Maar het, het, het, het, gewoon die zelfliefde, dat, zo noemde ik het eigenlijk ook de reis naar mm, zelfliefde. Ja. Uh, vond ik een, een uh, ja, interessante. Ja. Hé, hey, uh, dat nummer, hè? ik ben gelukkig zonder jou. Hè? Dat, uh, zou je dat ook straks willen zingen voor ons? Um, uh, kunnen wij die primeur aan? Ik ga kijken of ja. dat lukt. Inderdaad, ja. Zullen we anders eerst beginnen met, uh, het, kerstliedje. met het eerste <coughs> nummer van uh, Kerst voor Iedereen van Jan Smit? Ja. Ben je eraan toe? Ik ben helemaal toe aan de kerst. En ja. heb je ja. nog niet helemaal uh, 100% ge, uh, zeg, een beetje, beetje verkouw, hè? Ik ben ik. een beetje hees. Ja. Ja. Ik heb dus uh, lekkere dagen, wat ik al zei. Maar je bent soms heel erg afhankelijk ook van uh, geluid. In een, in een, en ik treed op in kroegen en ik heb gisteren, dat heb ik heb het nog nooit meegemaakt, ik heb gewoon aan het zesde liedje gezegd, jongens, fijne avond. Ik vind het goed. Ja, ja, ja. Het, het zingde rond, het echode oh, en oh, oh, oh. Uh, het haperde. Dat is en, cool. uh, ja. en toen dacht ik, uh, ik zat ook echt heel mooi ergens in Brabant te zingen en toen dacht ik, sta ik hier nou met mijn goede gedrag? En voor de gezelligheid. Ja, dat is een ja. beetje het, het Dries, Dries Roervink. Uh, ja, effect, nou, uh, ja. ja. Het waren echt leuke mensen hoor, maar uh, ja, dat ging, uh, dat ging niet helemaal goed. Hoe reageerden die mensen? Dat je, dat oh, het, je, was ja. ook, het was toch ook alweer uh, half twaalf nachts. Dus de mensen waren echt lam. Oh, ja, en als ja. je dan als nuchtere uh, ja. ah, Dat viel niet eens meer op. Nee. nee, nee. <laughs> Ze waren met andere dingen allemaal bezig. Dat wel, inderdaad, ja. ja. En weet je, jullie weten natuurlijk, ik hou van de aandacht. Ja. Ja. Ja. En als ik het dan niet kan... Nou, hey, Volgens vol, vol mij, de andere jongens verstoorden hem ook, hè? Die vinden ook wel dat Die jij je aandacht pakt. Nee, dus, dat jij altijd aandacht pakt. Ja, dat klopt, he. inderdaad, ja. Ja. ja. Nou, daarom, daarover gezegd hebben trouwens. Dus daarom zei ik net ook al van... Want uh, mijn collega uh, vanuit Storm die, zit dus, uh, die doet het management van uh, Solid Harmony ja. en die zijn dus weer bij elkaar dat is een jaren negentig uh, girlband volgens mij als ik het goed zeg en die hebben dus nu een kerstsingle uit en die heet Once Again It's Christmas uh, en Solid Harmony die kan nog wel wat wat airtime gebruiken dus uh, toen dacht ik nou weet je als ik hier toch zit uh, dan dacht ik misschien uh, kunnen we die ook nog een beetje pluggen zometeen en dan ga ik eerst zingen en dan kan jij die opzoeken misschien en dan, uh, <kwijnt> dan uh, ja, doen we dat zo van dan gaan we dat even uh, ja. op, uh, op, uh, sporen. sporen. En ik pakte dus nu heel snel dus het refreintje... omdat ik dus afgelopen donderdag dit heb gezongen. Maar toen heb ik het refreintje herschreven. Ja. Speciaal voor het bedrijf waar ik voor zong. Ja. Dus toen. Uh... Moet je niet in de war raken? Nee, ja, precies inderdaad. <coughs> Commercieel. Dan je je zit ik okay. alleen maar uh, een bisco merk te, te, te oh, ja. Oké. Okay. Nou, we zijn nou, dus, uh, heel benieuwd. Ja, we gaan luisteren ja. naar Devon. Ik ook, Donigen. ik ben ook heel benieuwd. Donnyplan? Devin Donovan. En uh, kerst voor iedereen, van Jasmit. Ga je gaan? Ja. Ja. <laughs> Sneeuw bedekt het land. Verlichte pleinen. De kerstkom overeind, cadeaus verschijnen. De koude wintermaan is aangebroken. Een tijd van samen zijn is aangekomen. Het is kerst voor iedereen. Niemand is meer zo alleen Door de warmte van de familie En je vrienden om je heen In de sneeuw zingt groot en klein Laat ons allen vrolijk zijn Kerstmis is voor jong en oud Geborgen en vertaald Haarten in de bus, o oh, beste wensen Van ieder jaar opnieuw, dezelfde mensen. Is aangebroken, de open haart in menig Huis. wordt aangestoken. Het is kerst voor iedereen Niemand is meer zo alleen Door de warmte van familie En je vrienden om je heen In de sneeuw speelt groot en klein Laat ons alle vrolijk zijn Kerstmis voelt voor jongen Geborgen en vertrouwd. Het is kerst voor iedereen. En niemand is meer zo alleen. Kerstmis voelt voor de en oud, geborgen en vertrouwd. Kerstmis voelt voor de en oud, geborgen en vertrouwd. Merry Christmas. Yeah. Yeah. Hey, hey. Hey. Hey. Hey, ja! Mooi, Devin. Ja. Hoe is dat voor ja, je om ja. zo te zingen? <coughs> uh, uh, te zingen voor radio, of als, als mijn stem een beetje. Be ja, ik, beide. Beide. Bedoel ja. ik? Voor radio is, uh, vind ik leuk. En uh, met, met een stem als deze uh, vind ik het minder leuk. Hmm. Omdat ik iemand ben uh, die uh, altijd het beste van jezelf wil laten zien. Perfectionist. Ja, ja. inderdaad. Dus uh, als het niet goed gaat, dan uh, ben ik boos op mezelf. En? Ging het goed? Oftewel, kun je nog een nummer zingen straks? Ja hoor, tuurlijk. Ja? Oh, we, gaan we gaan het gewoon doen. Okay. Ja, ik wil wel zonder jou sowieso uh, doen. Zonder jou? Ja. Is het nou ik gelukkig zonder jou of zonder jou? Oh, zonder jou is dus... Um, mijn singeltje die, uh, over, gebroken, over de liefde die weg is gegaan, zeg maar. Mm -hmm. En ik ben gelukkig zonder jou. Is mijn nieuwe single. Oh. En dat is een. Ja, ik heb alleen de demo hier. Mm -hmm. um, en uh, daar wordt nog heel vaak aan gesleuteld. Dus dat is eigenlijk nog helemaal niet af. Niet veranderd. Dus het, het beste is dat, omdat de volgende keer... Als dat dan dan mag, doen we gewoon de volgende maar dan, keer. Ik ga er ja. ook helemaal op toe. Want <kwijnt> ik bedoel, ik zit dus... Uh, en dat was heel leuk, want uh, Maurice zit er dus ook bij. Ja. Bij Rood, in Blauw uh, komt het uh, komt voor de eerste keer in het nieuwe jaar... Komt daar mijn singeltje uit. Ja. En dan uh, ga je ook weer ook een hele radio doen. Dus uh, ik zat rood, eerst bij... Rood, dit Blauw of Rood, Rood hit, Rood, hit. rood hit, Blauw. Ja, leuk hè? Leuk bedacht. Ja, dus, uh, even leuk bedacht. En jij ja, zit daar ook bij? Ja, oh, dit sinds, uh, dit, uh, sinds de afgelopen maand. Dus mijn eerste singeltje bij Rood, Hid Blauw komt uh, in januari uit. Dat is wel leuk. Ja, dus ben overgestapt. Gore, er zitten uh, ja, heel veel artiesten bij heel veel Nederlandstalig. Ja, ja Rood, Hid, Blauw, ja, is Blauw is voornamelijk hè, Nederlandstalig. Alleen, vertuurd, ja. Ja. Ja, ja. ja. En wat maakte dat je bent overgestapt? Um, <laughs> nou ja... <laughs> De koers. Uh, uh, ik zat eerst bij een uh, uh, label. Wat dus heel erg dance en uh, up-tempo wilde. En ik wil meer richting volks. Hmm. Dus, en dan uh, kwam je, dus, kom je heel snel bij Rood en Blauw terecht eigenlijk. Oh, ja. Dus zodoende. Goeie keus. Ja. Zullen we nog heel even doorpraten daarvan? Tuurlijk, ja. Uh, je hebt ook een acteeropleiding uh, gevolgd. Ja. En in diverse producties figureert... Ja. In 2023 lanceerde je je eerste solo singer, zonder jou. Dat is toch eigenlijk nog heel uh, recent, hè? Ja, eigenlijk al in 2021. Oh, oké. Okay. Ja, 23 was, uh, denk ik, uh, die, die andere zeker. Oh, ja. van, uh, ja, zonder jou staat hier. Nee, dat maakt niet uit. Altijd van jou zijn is, uh, was 23. Oh, oké, okay. ja. En uh, nou, de voorbeeld heb met Storm uh, getoerd. Mis, ja. je, mis je dat nog een beetje, die tijd? Nou, afgelopen jaar hebben wij dus weer uh, met elkaar op het podium gestaan. Oh, okay. Omdat uh, we een aantal liedjes hebben uitgebracht. Uh, een label uit Griekenland uh, die vond ons, heeft, heeft ons ergens gevonden. En die zei, ja, willen jullie wat liedjes uitbrengen? Dat hebben we gedaan. En we waren zelfs bezig met een kerstsingle. En dat is nu naar het volgende jaar uh, opgeschoven. Dus volgend jaar, als ik de kerstuitzending erbij mag zijn Fred... Dan... Uh, uh, zei je nee? Ja, nee. Verslik je niet, Dan Lijkt het mij heel leuk als we die kerstsingel hier live komen zingen. Want hij is dus al, de band is gemaakt, de productie geproduceerd is hier al. We moeten alleen nog inzingen. En dat gaan we dus eigenlijk nu al in april doen. Dus de opname voor de kerstsingel staat dus al gepland. En uh, dat is wel heel leuk. Leuk, ik kijk eruit uh, ja. nu al naar volgend jaar. Ja. Ja, dus uh, je bent voor een. Ja, hoe, hoeveel procent speel, uh, treed je dan op met uh, Storm en hoeveel procent uh, solo? 80-20. Uh, 80%, 20. 80 solo, 20% oh, solo. Ja. ja, ja, ja. Echt solo, kijk is Nederlandstalig, dat zei um, Maurice ook, maar nee, en Jack zei dat ook al natuurlijk. Hè? Nederlandstalig is wat men nu heel graag wil. En uh, dat is voor mij heel goed natuurlijk, want ik kan, uh, ja, weet je, je kan elk weekend kan je het podium op. En als ik het, wat, het, wat ik het leukste vind, is op het podium te staan. Ja. Dus dat uh, is leuk. Ja, ja, ja leuk. Maar, maar hoe doe je dit? Uh, uh, kijk, er is toen een investeerder gekomen voor uh, ja. jullie storm, mm. hè? Of Storm. Ja. Eet smakelijk, vet. Ja, dankjewel. <laughs> en uh, hoe doe je dat dan nu? Is, is dat nog steeds? Of, ja. Uh, of, uh, ja. En wat ik wou zeggen, is, is dat opgedoekt, of nee. van de, dat je dan vandaar zeg maar de overstap hebt gemaakt naar de Rood, Hit, Blauw? Oh nee, sorry, dat staat los. Ah, um, okay. Rood, Hit, Blauw is, is voor mezelf, is solo. Mm -hmm. Als soloartiest ben ik daarbij ondergebracht. En um, Storm zit bij Spider Music, en dat is dat Griekse label. Ja. ja. ja maar dat, dat uh, staat gewoon, dat is gewoon los van elkaar. Het zijn er gewoon twee aparte uh, eilanden, ah, okay. zoals ik het zelf zie. Ja. En het kan gewoon zijn, kijk, weet je, in de, in de zomermaanden heb je best wel veel uh, uh, festivals natuurlijk. En dan kan het dus zijn dat ik bijvoorbeeld eerst uh, in snotteke uh, ergens sta uh, als solo-artiest. En dan uh, rij je door en dan meet je dus die jongens daar en dan zijn ja. het storm. Dat hebben we wel eens gehad en dat is of leuk. Je, je treedt allebei op ja. dezelfde avond. Kan dat dat kan ook. Ja. Ja. Ja. Dat is wat grappig, mijn, uh, mijn neefje is een uh, DJ en die reist ook de hele wereld rond. Oh. Maar die heeft uh, twee labels. En dan gebeurt het dus regelmatig dat hij dus eerst een uurtje draait als de 1 En dan, en dan een twee uur later draait hij als de volgende Dat is act, heel, heel slim. Echt heel grappig, nee, ja. Ja. Ja. ja. Chesto, toevallig? Nee, niet? toevallig niet. Nee, oh. nee. Ja, maar dat is zo mooi doen. ja. Gerard, ja. Want hij, hij heeft nog geen eigen vliegtuig. Oh, oh. Nog niet, oh. nog niet. Hij is onderweg. Ja. Hey, maar uh, we gaan even een uh, plaatje draaien van uh, Pascal Riedekker. En we hebben het over een uh, vrolijk kerstfeest. Ja. En uh, ja, die is uh, in de maart. Dan is hij hier in de studio aanwezig. Oh, leuk. Met zijn nieuwe single. Bij zand voor jou. Dat meen je. Ja, Mooi. Meen oh, dat meen je. leuk. Dan? Ja. Dus dat weten we nu al. Keren nagen? In, dagen. in, maart, zei in je. maart. Leuk. Ja. Uh, Richard, hou je mond. <hijen> <hijen> hou je mond. We gaan zonder jou zingen. <hijen> nee. Nee. Dat kan toch niet. Wil je eerst nog wat vragen? Nee, nee, nee. Wil je nog wat daar Je hebt januari verteld. Ja. Want ik vroeg, van hoe ziet 2026 eruit? Ja. Je, je bent gestopt met je werk. Ja. Je bent gestopt met je relatie. Je hebt een ja. nieuw huis. Uh, de, <laughs> de relatie is gestopt <laughs> met mij. <laughs> <laughs> nou, toen heb je januari verteld. Nieuwe single. Maar hoe ziet februari eruit in maart? Nou, er zitten hele leuke optredens aan te komen. Uh, dus dat vind, dat, daar kijk ik heel erg naar uit. Dus het is ook wel heel leuk dat de agenda alvast lekker gevuld wordt. Mocht je nou denken, je luistert, en je denkt: oh, die van Donner van die. die past ook nog bij mij op mijn evenement natuurlijk. Dan kan je altijd natuurlijk even naar www.devandonovan.com. Uh, en dan kan je alles vinden. Zo en dan kan je de aanvragen nee, nee. doen. Ja, tegenwoordig heb je van uh, Gene natuurlijk uh, dat uh, ja. platform Showbird. Zit ik ook op. Zit je ook op? Zit ik ook ah. op, ja. Oh, zeker. En via Roos Blauw natuurlijk. Ja. Die, uh, die regelt dat ook allemaal. Ja, ze mogen natuurlijk ook hier in de Belgen. Ja, ja. Mag dat mag ook allemaal. kom, kom alles ik bij je, je. terecht. Fred die neemt maar 30% commissie. Dus dat is wel fijn. Ja, ja. ja. ik, ik vraag Next niet veel. <lacht> nee, ja, dus dat, dat komt eraan. Uh, de kerstsingel, die, die zijn we dus het opnemen. Er komt sowieso ook nog een single met storm aan. Uh, we hebben nog een aantal optredens met storm staan. Dat is leuk. Een uh, Nieuwe single met storm? Sowieso, um, ja. En dat is wanneer? Net voordat de zomer begint. Dus dat zal waarschijnlijk uh, april zijn. Dus dat wordt een mooie zomerrit. Ja, hopen we wel. Ja, daar ja. gaan we vanuit. Als, oh. Ja, dat maakt niet uit. Dat ging heel snel. Dus dat maakt e niet uit. En uh, ik uh, ben een van de artiesten voor de Roze Zaterdag uh, uh, in Noordwijk is dat dus dit jaar. Oh! Uh, in 2026. Dus dat vind ik ook wel leuk. Met heel veel uh, collega-artiesten um, die, uh, die, uh, die ik ken uit, uh, uit het circuit, zeg maar. Uh, wij gaan met z'n allen gaan we dus naar Noordwijk te uh, maken. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. Dat is altijd wel weer een groot podium. Is dat, trekt dat rond elk jaar? Ja, of? het is een, een jaarlijks evenement met een gaststad. Oh. Dus dan moet je, een, moet je een aanvraag doen bij stichting De, de Roze Zaterdag. En dan mag je een aanvraag doen om het te mogen houden. Zeg maar. Afgelopen jaar was het in, in Zaanstad. Het jaar daarvoor was het in Groningen, als ik het goed heb. En dat is een reizend iets dus. Hmm, leuk. Ja, het ja. is ooit ook een keertje in Haarlem geweest, weet ik. Hmm. In uh, 2008, als ik het goed hmm. heb. Uh, ja, dus. Dat, hey, dat klinkt goed allemaal. Ja, oh, er je... komen echt wel leuke weer dingen aan. En hopelijk gaan die singeltjes natuurlijk ook een beetje wat doen. En ik heb dus heel veel zelf geschreven. Uh, ook uh, over de hele periode die ik nu heb gehad. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat daar. Uh, wat we daarvan kunnen uitbrengen. Ja, ja, ja. wat uh, voor andere mensen bedoel je... die ook uh, liedjes uh, zoeken? Dat je daarvoor uh, schrijft? Nou, ik schrijf het schrijf niet schrijven. voor mezelf eigenlijk. Maar ik heb heel veel geschreven over de afgelopen maanden. zeg Oké, maar. oké. Okay, okay. <clears throat> Als een maar soort van zou, therapy. Zou, zou, je, zou je niks uh, voor andere artiesten ook uh, willen... Uh, kunnen schrijven bijvoorbeeld? zou kunnen, ja. Ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, noem maar wat. Gerard Joling of zo. Ja, Gerard Joling. Ja, Gerard Joling. <laughs> Nee, zou kunnen. Ja. Zou kunnen, ja. ja. Oké, okay, nou we gaan er zonder jou zingen. Ja. <coughs> ja. Zonder jou. <studio. coughs> ja. Nou, gaan we, gaan we nog eens kijken wat eruit komt.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 Bij je zijn. Ik wil je alles geven. Wil jij dat ook aan mij? Ik zal wel meer leren. Pankte voel hierbij. Dat wacht op jou. Alleen voor jou. Ja. Yeah. Het beste wat we, wat, we, wat we ervan konden maken. Ja. Nou, mooi. Ja, heel, het blijft een heel persoonlijk liedje. Dit, ja. Uh. ja. Ja. Zie je het ook als je het zingt? Ja, nee, ja. Yes. Spreek je meer aan dan uh, Jan Smit. je je ja. daar zo. Dat, ja, zie, dat je, zie je en hoor je ook trouwens. Ja. Dus, uh, ja. <kwijnt> Mooi. Nou, ja. ik ben benieuwd ook naar de volgende single. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja, ja. Maar nou, dat microfoon is, dat, uh... is voor jou. Ik oh, ben nee. uh, uh, nee. gelukkig ja. zonder jou. Ja. <laughs> ja. Oh, ja. Hey, die ja, he, die ja, die hebben we he. ook nog. Jolanda, weet ja, ja. Jolanda, ja, ja, ja. ja, ja. ik ook weer? Weet ik niet. Jolanda zeg ik, eh, was het niet Conny Fink of zo? Conny, ja. Conny van toch? de bos Conny, Conny van de, de bos uh, vroeger. Maar het is dus een bewerking daarvan. Oh, oké. Okay. Oh, okay. ja. uh, maar dan een beetje volks. Oké. Okay. <laughs> dus het wordt gezellig, jongens. Ja. Toch, een beetje, toch, okay, een beetje, toch een beetje een rood het blauw Toch een ja, beetje een muurtje. Ja. Toch een beetje een muurtje. Ja. Maar ja. Dus dat, uh, mensen... Ja, nou, ik, uh, we hebben nu uh, uh, Devin uh, gehad. Dus uh, ja, ik denk, nou, laten we dan maar een uh, nummer van Storm erachteraan. Oh, wat ja, dat gooien we toch? Ja, dan doen we zo uh, het andere kerstnummer. wat uh, door jouw collega uh, ja, eigenlijk naar je toegestuurd is. Ja, leuk. Ja, uh, ik heb genomen uh, Storm 3. En dat voor eeuwig. Oh. Ja, mooi, hè? Ja, Laat me vliegen, dat is ook een uh, geweldig nummer. Maar ik denk, laten we nou eens een keertje voor ook eeuwig. Ook rood is blauw is dit liedje uitgebracht. Deze? Voor eeuwig, ja. ja. Nee, maar dat is ook een, uh, ja, een heerlijk nummer. Ja. Ja, ik bedoel. ja, Laat me vliegen is ook uh, een geweldig is ook leuk? nummer. Ja. ja. Was het nou eerst niet uh, Storm 5? Ja, toch? Uh, storm 3 eerst. Toen Storm 5. Ja. Andersom dus. Oké. En, toen, okay. en nu, weer gewoon, nu is het gewoon storm. Nu is het gewoon storm. Ja. Stilte voor de storm. Nou, dit, dit blijft echt ja. stormen. <laughs> het blijft stormen hier ook. Dit kan nooit, nooit stil. Desert Storm. <laughs> uh, Desert Storm, uh. yeah. Yeah. laten we daar maar niet op open. Veel, veel, veel. Hey, um, Nou ja, we kregen het uh, uh, van jou uh, ja. mede. Uh, Superleuk. Collega. We doen natuurlijk allemaal onze losse projecten ook. En Patrick ja. die doet dus ook een. Uh, die, de, de, met Solid Harmony. En uh, uh, Hij zit ook bij nog een andere entertainment group met talent is hij heel veel bezig. Het is superleuk natuurlijk dat je dus zo bezig kan zijn met je passie. Ja, en hij stuurde een keer nummer draaien van? Nou, van Solid Harmony. Ja. En dat is natuurlijk in de jaren negentig best wel een bekende girlband geweest. Geweest, ja. Ja, inderdaad. En die zijn dus ook weer bij elkaar. Want dat is helemaal hip natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Ik Dat ik hoop dat de Spijs was ook weer een keertje nog een keertje nog een keertje, nog een keertje weer terug ja Spaans zo ik je een met je wat je willen, wat je je mijn Engels je wil Ja, je wil Melbie. je wil wat je wil zie je wil wat C. We gaan je wil wat je wil wat je wil wat je wil wat je wil wat je Heel erg solide in, uh, in Harmony. Solide in harmonie, uh, ja. <laughs> dat is er wel niet bij. Lekker schrappen. Ja, mm, mm, nou, dat zijn so leuke dames hoor. Gaan we die ook uitnodigen de volgende keer? Ik uh, nodig ze uit. Leuk. Leuk. Ja, ja. ja. altijd leuk. Nou, ja, uh, ja, ze waarom niet? We moeten erom lachen. Ja, toch? Ja, ja. Dus vinden ja. het een leuk idee volgens mij ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, vol ideeën. Vol idee. Ik bedoel, <laughs> volgend jaar. <laughs> Inderdaad. <laughs> op dat plein. Doe we op plein volgend jaar Fred? moet moeten niet alles verklappen gelijk, hè? Nee, oké. Okay. Uh, dat is ook zo. Hé, hey, we hebben nog tien minuten. Ja. ja. Hoe gaan we het voorlullen? <laughs> ah, ja, de, de, de, de, nou ja, laten we naar Devin over. Nou mag ik nog. Nou, ja, precies. Nou. <laughs> oké, okay, nog uh, acht minuten. Nee, maar kun je toch nog even een leuke plaat draaien? Ja, dat kan Ja, We hebben nog... Ja, Jackie en ik En Sunday at Christmas. Dus je kent iedereen natuurlijk. Maar dan van... De blinde man. Bocelli? Andrea Bocelli? Stevie? Uh, oh, Stevie Wonder. Oh ja, die is ook uh, natuurlijk... Andrea yeah. ja. Bocelli. Hé? Hey? Bocelli is niet blind. Ah, Bocelli, cool. ja, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Oh ja. Ja, ja oh, uh, nee, nee, die is blind geboren. Nu. Ja. Nee, dat... Uh, ik niet, nee, Zijn zoon is Christmas ook zo goed, van, uh, Ja, ja, ja. Van Bocelli, die zoon is ook heel goed. Ja. Alleen, alleen ja... <laughs> We nee, hebben er ja, nog genoeg, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, je kan wel een kraampje uren en dan uh, ga je gewoon met de oliebollen staan. Ja, of als we een vervelend, vervelend iemand beneden hebben staan, dan kunnen we gewoon gooien. Oh, nee. Nee. Mag ik, mag ik, mag ik. nee, met eten zwaar moet je niet gooien. Zeker niet. Nee. Nou, je kan ook wachten tot ze al hard zijn. En... Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nee, maar wat vonden jullie ervan, trouwens? Ik vond het ja, heel gezellig. Ik ook. Ja, ik ja. ja, ook. Ja. Gezellige boel vandaag. Ja, ja. leuk om met de vier te doen. ja. Het was weer een uh, geslaagde kerstuitzending, zeg ik. Uh, Al zeg ik het zelf. En, uh, is ja, het is wel altijd de leukste he, van alle Zandvoort voor jou. sfeer, ook niet? Ik, uh, Durf je daar uh, niet aan uh, te Het is weer een ambiance. Ja, het is weer een ambiance. Inderdaad, was Kerstmuziek. een Ja, het was leuk. Kerstmuziek bij. Sappig geweest. Ja, leuk. Leuk met zo'n muts op, heel leuk. Even kiezen. Net iets minder, laten we zeggen, jaren tachtig muziek. Nou, ja, dankjewel. <laughs> Hij weet dat ik daar verhaal. Ja, Ja, uh, ik bedoel. Hoe voel je dat? Ja, bijna minder uh, jaren tachtig bij mij. Ja, he, viel op. Nee, maar het is toch... Uh, ja, toch met de kerstnummers is het toch wel een hele andere... Ja, wordt het toch wel heel iets anders. Ja, dat klopt. Ja. Weet je, uh, kijk de jaren tachtig muziek uh, horen we dag en nacht eigenlijk. Denk zo. Maar, nou, ja, nou, Niet ja. de muziek die Rob draait. Nee, nee, nee. Ik ben wel een fan <laughs> van jouw muziek Rob. Ja, oh, ja. dank nee, je ja, Ik, ik, vond ik vond ben ook zen... nog wel van jaren tachtig. Dat is geen probleem. Ja. Maar uh, ja, ik hoor natuurlijk uh, regelmatig uh, verschillende zenders. En daar wordt, uh, ja. Ik, ik switch uh, altijd van zenders. Omdat ja, eigenlijk altijd hetzelfde gedraaid wordt. Je hoort eigenlijk bij iedere zender bijna hetzelfde. Maar hier is dat niet toch zo? En hier is nee, dat niet nee dus dat is nou, heel leuk. Dus kijk, en ergens, moet, is je, ergens moet je je eigen dus uh, onderscheiden. Dat is toch zo, maar dat ervaren Precies. de andere artiesten, hè, naast jou uh, Deffen, die ervaren dat ook om uh, hier te komen. Die zijn ja. helemaal razend enthousiast. Je krijgt ze gewoon uit, uh, uit ver weg. hierheen, uh, zeg maar. Inderdaad. De mensen staan ervoor open. Omdat ze het zo, uh, ja, open, open, ja... We hebben nog mogelijk, maar 15 en, seconden. Dus ik zou oh, zeggen ja. bedankt uh, thuis voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Fijne bedankt feestdagen. voor Fijne feestdagen. Ja. Fijne feestdagen inderdaad. Geniet ervan. Niet te veel oliebollen. Ik krijg er van. Dan ben ik weer. En uh, Tot volgende week. Dan is uh, op de weer. Jij ook? Ja, ik ook. Oké. Okay. Ja. Dan is het goed. Ja, allemaal in is de kerst weer voorbij, hè? Ja, zoals vorig jaar. Gaan ja, ja, ja, nou, we he? het nieuw? <laughs> Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.